Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De adviesprijs voor een liter benzine wordt bijna 2,20 euro. Dat is 20 cent meer dan begin van deze maand. Komt doordat de olieprijs blijft stijgen. Eerst kwam dat door de oorlog in Oekraïne en nu omdat er minder aanbod is. De man die gisteren in België is opgepakt op verdenking van het doden van zijn moeder, heeft bekend. Het gaat om een zaak waarbij een koelkast werd gevonden met lichaamsdelen erin. Het bleek te gaan om een vrouw van 74 jaar en de verdachte is dus haar zoon. Na zijn arrestatie zei hij dat zijn moeder hem als kind nooit aandacht gaf. En in Oekraïne valt kerst voortaan op 25 december. Ja, en dan denk je misschien dat is toch ook normaal. Maar dat is toch wel bijzonder, want daar vierden ze kerst altijd eerst op 7 januari. Ze gingen namelijk mee met de kerst van de Russische orthodoxe kerk. Maar daar hebben ze nu in oorlogstijd geen zin meer in. En dus zullen ze dit bekende Oekraïnse kerstliedje voortaan zingen als wij O'Denneboom inzetten. <tieden> Bij de Fietsvierdaagse in Drenthe hadden ze even een probleempje. Daar doen namelijk ook elk jaar mensen aan mee die in een scootmobiel zitten. Maar bij de editie van dit jaar waren er alleen maar routes van 40 kilometer of meer. En dat redden de accu's van de meeste scootmobiels niet. Na wat puzzelen heeft de organisatie de route aangepast en dus kon het feest toch doorgaan. Het gaat prima. En genieten onderweg natuurlijk. Hè. Wij rijden niet zo snel als die fietsers, want wij zien veel te veel onderweg. Ja, hier kunnen we tenminste weer lekker van genieten met al. En dat het gewoon allemaal weer doorgegaan is. Helemaal goed. Ze rijden nu een route van 30 kilometer. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Vanavond koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen eerst zon, later regen en kans op onweer bij 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik ben Look at you with disgust You just...